De Noorse choreografe met de Invaartsen staat weer in het stuk. In Why We Love Action staat de actiefilm centraal. De acteurs schreeuwen, vechten en doden, ontwijken, explosies, hangen aan rotsen. En dit alles zo gezegd, want de voorstelling wordt in een Green Key decor gespeeld. Dat is een decor waar ze filmeffecten mee maken. Met de invartsen wil dus een film oproepen waar alleen maar de actie van overblijft. Zowel vanavond als morgen speelt Why We Love Action in het stuk telkens om half negen.